in plaats van samenwerking te zoeken met CDA en VVD. Bij een grote internationale politieoperatie is een bende computercriminelen opgerold... die tientallen miljoenen euro's had weggesluist van gekraakte bankrekeningen, met name in de VS. In Amerika, Groot-Brittannië en Oekraïne zijn bij elkaar ruim 100 mensen opgepakt. Ook Nederland zou een rol hebben gespeeld in het opsporingsonderzoek. De computercriminelen werden aangestuurd vanuit Oekraïne. Ze slaagden erin zo'n 50 miljoen euro van de rekeningen te halen. Het weer nog, vanochtend regen, daarna wat droger en in de loop van de dag van de middag of avond opnieuw regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was de.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 En dat uh, is dan het uh, tweede dat uur? Dat is het tweede uur. uur en dan sluiten we af uh, met wat activiteit, even, een herhaling ja, ja. en een reminder voor iedereen. Zodat uh, dus weten het, waar de, waar het weekend doen. nuttig en mooi ingevuld kan worden. Goed, we gaan uh, even <laughs> muziek draaien.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 Pluspunt. Ja, ja bekend, voormalig pluspunt ja. pluspunt. ja, dat is ja. Ja, het. Heet, het heet nu heet ook Het heet nu ook ja. Inderdaad. Goed. Uh, half acht dus. Ja, zeven uur gaan de deuren Opa. open en half acht begint de avond. Ja. Duidelijk. En ze kunnen ook, uh, iedereen kan ook uh, opgehaald worden door uh, de belbus. kunnen ze ook opgeven, om die niet zelfstandig meer kunnen komen, kunnen ook ja, opgehaald worden. Dat kan ook via pluspunt. kan ook via pluspunt, uh. ja. Goed. Is er nog iets wat je...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 Oké, okay. maar, maar het pro pro probleem is dus wel duidelijk. Ja, ja. ja maar, maar, maar, sorry. Uh, uh, uh, uh, ja, uh, nee, ga je gang, uh, Armand. Ik denk dat. Uh...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 Als dat er niet in stond, dan hadden die Ubo-dagen hun waarde niet meer. Want het moet uitzonderlijk zijn. Dus juist bij een circuit mag je muziek-evenementen. En dan zijn het uitzonderlijke dagen. Dus ze mogen nu grootschalige muziek-evenementen. Ja, nou, ja. Ja? Maar dat is geen race-dag, dus dan? Nee. nee, maar, nee het is geen race dag, maar, maar het maakt alles wel veel grootser en veel interessanter voor een ondernemer. Ja. Is daar rekening gehouden met onder andere dat punt? Dan kom ik voor Zandvoort dan. Dus hartstikke goed verstand voor het. Nou maar, dan. Nou, en dan ga je de pacht ga je verlagen. Ja Wacht even, wacht even. Okay. Wacht even. Nee, want Oeshi Rietkerk wilde ook nog even die wat op, zeggen. Wat die, ja, ja, want want nou, die had bijna niet We gingen, niet de we gingen al, automatisch over gelijk naar het geluid. Maar ik wilde ook nog even terugkomen op die erfpacht. Ja. Um, ook de PvdA heeft daar zijn verwondering over uh, uitgesproken. Over ja. het ja. feit dat uh, het zo verschillend was, dat bedrag. Mm -hmm. En uh, we hebben dus ook.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 onze verbazing uiten en uh, we zijn dan benieuwd wat uh, het college daarmee doet. Ja, maar kun je, kun je zeggen... Ja, wacht even, uh, wacht even Jos, uh, kun je, want Jos van de Drift is van de VVD en u is Driftkerk, Kerkers van de Partij van de VVD. Nou, we zijn coalitie, dus coalitie dus dus Maakt maak, maak niet uit, maar het gaat mij even... En we even wonen om... allemaal in Zand. Ja, dat, ik ook. <laughs> dus, maar het gaat mij even om die erfpacht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 Lijkt mij eigenlijk, als ik het zelf beluister, dat uh, de gemeente Zandvoort... een kleine handreiking nu al doet naar het circuitpark. Park het is toch nee. heerlijk? Ja. Ja, ja, ja, goed, maar. Dit maar, nee, nu... zijn geen beperkingen. Dat, dat, dat is de grap. Ja, ik, ja, ik, nee, nee. ik, lees, ik lees in de ontwerpvergunning dat, uh, dat het, het lijkt mij honderd ja, ja, ja, dagen nee. en, en, ik, en ik zie dat. Mag ik misschien nog even iets zeggen? Het lijkt mij heel handig om even te kijken. Kijk, Het gemeentebestuur mm -hmm. heeft zich ook te houden aan de provincie en aan een aantal wettelijke regels.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 ...eigenlijk in elkaar steekt... ...en hoe wij als bestuur daarmee omgaan. Mag, mag ik eerst even, ja. want... Ja, je, je, je wil nog even iets over die erfpacht nee, hebben... Nee, nee, nee. Ja, ...maar we zijn hier ja, voor de geluidshinder we, gekomen... We, ja, ...ik wil nog nee, één, één opmerking hierover nee, maken... ...we, we zijn Het door onze tot, tijd heen... En ...tot, tot nee, stand nee, nee, komen nee, nee, van... ...nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee hoor, we mogen nog even door... ...ik was tot half Nee, ...ik wil nog even één ding heel duidelijk zeggen... laat mogen hier spreken, want dan... ...tijdje nog Tijd. ...oké, twaalf uur ...ik wil nog even één ding duidelijk maken... ...kijk...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 Het is toch heerlijk dat we hier in Stanford ineens een plek krijgen waar een hotel gebouwd kan worden. En dan gaan we zeggen, dan gaat de grond omlaag. is maar dat wel een klein stukje krijgen. grond van het hele circuit. Het gebied. geweldig, maar dat hele kleine stukje grond, dat is misschien wel waard wat het nu zogenaamd waard is. Ja, maar ik, ik heb toch nog even wat aan u te vragen, meneer De En dat heeft met name te maken met, met, met, met dat, met dat geluidse verhaal. Want nee, nee, nee, ja, ik blijf uit de pacht. Want uh, ik wil. jij nou, nou, hebt vastgesteld dat het ver uit elkaar ligt, dat er behoorlijk wat vragen zijn. Ja.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 Laten we een taxatie hebben waar al die punten in worden Nou ja, de taxatie. We nou, de is taxatie, wacht even, wacht even. Maar de ja, taxatie. Even ja, maar even, ja, maar even. hier wachten. over 20% uit. Even, even wachten, even wachten. En wat want, is dan deskundigheid? Nee, maar even wachten. De taxatie zou. Want als, kijk, er komt een ontwerpvergunning aan. Dat zou de bedoeling moeten zijn dat dat later een vergunning is. Daarmee.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 Ja, nou, dat, maar, dat dat is is gering, ja, dat is heel duidelijk, ja. Dat Kijk, dus En als we dus nu goed, richting uh, geluidsdagen prima, en ontwerpbeschikking... De, de pacht sluiten we nu af en dan gaan we naar ja, het geluidsdagen. Het is nog uh, onderwerp van bespreking en uh, we zijn er nog niet helemaal uit. Ik vind het een, Ook in het college, het een, denk een verrassend ik. iets en ik moet je zeggen, het komt mij niet erg sympathiek over... dat daar grote uh, muziekevenementen op circuit... Wij Zandvoorters willen het circuit best wel hebben, desnoods met wat geluid overlast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 Unity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 Um, dus van dus 7 tot 23 nee, uur heen. Er zijn heel wat restricties in aangebracht. Ja, maar niet van 7. Nee, en... maar u geeft nee, al die restricties. Ik kan ze één voor één de kop omdraaien. Mm -hmm. de ja, maar worden maximaal ja. ja. ja. Maar, goed, waar, maar waar, waar, waar wilt u dan ja, de kop omdraaien? Precies. Dat wil nou, ik dan wel van u weten. Weet u wat die maximale grenzen betreft in die UBO-dagen? Van, van ons mogen die UBO-dagen onbegrensd. En dan je onbegrensd? Je... Ja, onbegrensd. Laat maar maar ze maar ik, onbegrensd. Dat is een goede voorstekniet. Wie kunnen ze bezwaar maken?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 geld uit. Ja, ik, ik zit een beetje op de, de beetje stoel. Lastig, ja. Het is voor mij een beetje lastig. <laughs> ja, maar ik geef wel even. Ik, ik alleen heb aan maar... het idee dat ik tegen vijf man... Nee nee nee, dat, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. donnings. Don, don, don, don, don, don. Nee, want ik ben heel erg kritisch over het oneindgegebruik van de Uber. Dit is een grapje, maar het komt op het laatste. Het punt is natuurlijk wel, we hebben natuurlijk jarenlang de Grand Prix gehad. Dat is dus nu niet meer zo. En we zijn heel erg blij dat het circuit dus een exploitatie heeft gevonden, jaar rond, waardoor ze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 Ja, maar ja nou, dat, dat wij maakt me niet opstaan? uit, maar, nee. maar dat zijn wel de regels ja, waar we ja, ons op een gegeven moment precies, aan te ja, houden maar, hebben. Maar daar hebben de burgers niet zoveel aan, want die best beschikbare ja. technieken zijn geënd. Maar wie zijn de, de burgers? Wie zijn de, burgers? Wie de bewoners wie zijn van Zandvoort mensen... die niet allemaal heerlijk vinden dat er dagelijks... Nee, maar goed, er, ja. dat, dat is iets wat ja, wij nog niet hebben Maar 90, 95 procent het van, het, van Zandvoort heeft daar geen Heel problemen mee. Geen problemen mee, precies. Nou... En moet nou de exploitatie van ja, het circuit, zegt, moet die dan dus leiden onder dus nee, nee, die 5% nee, nee, nee. mensen die dan op een gegeven nee. moment bezwaar maken? De exploitatie moet niet leiden. De burgers van Zandvoort leiden dubbel. Die hebben A, Herrie en die krijgen nog een pachtverlaging. Ja, maar, ik het... nee, maar ik ben ook een burger van Zandvoort. Ja, ja nee, ik, ik, ik, nu ja, zit ik Maak Mag ik even het, mijn... even. Ja, het even? Ja. ja. Het, u noemt steeds de burgers van Zandvoort. Ik denk, houd het even bij die mensen. Die, die inderdaad geluidszender ondervinden. Nee, maar we die... wonen hier in een natuurgebied. En dan vinden we het allemaal heerlijk dat in ja, de natuurlijk. achtergrond dat vind motoren ik horen. Dat en, vind raceauto's, vind en, ik en vind raceauto's. Even, ook. even en dan relativeren. Dat hoort bij Zandvoort. Even de, relativeren. Even relativeren. Wacht even, wacht even. Als de wind even, de kant op staat, heb ik er geen last van. Ja, Stop. Even relativeren. Mag ik heel even relativeren? Als ik gewoon, en dan kijk ik er gewoon met een.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 ...uitzonderlijke dagen en we hebben gewoon... Dat deze zijn dagen, de, dat, daarvoor zijn dagen. ze ook. Nee, we hebben het gaat om dagen. algemene nee, geluidszinden? Ja, daar gaat het om. Okay. Ja. En om dat terug te dringen... ...zal je een onderscheid moeten maken in... ...uitzonderlijke bedrijven, tussen die Uber dat dagen zijn dat, zijn er twaalf. dat zijn de weekenden? Dat zijn er maar twaalf. Ja. En daarom zeg ik, jongens, gooi alles open... ...en hou het daarna rustig. Maar dan heb je de gewone nationale races... ...dat zijn er ongeveer, de, ik schat het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 de woonwijk is daar veel verder. Goed, dus het, gaan het dubbel, dubbel, dubbel. We, we gaan en, het over de andere keer. Gaan we, we, gaan gaan we het hier verder hebben? Wordt vervolgd hebben? dinsdagavond Word vervolgd, in de raak. We hier er toch niet over uitgepraat. Ja, in woensdag. Wat ja, is het? Nou, mag dinsdag ik mag nog dinsdag... één ding zeggen? Nee, nee, nee. nee, nee ja. Dat gaat niet meer. We, we, we, we hebben gewoon Natuurlijk echt... Zandvoort. Natuurlijk Zandvoort. We zijn er al uit. Prima. Het is... Kijk op maar nee, We gaan nu echt afsluiten. Dit was Goedemorgen zandwoord Gemaakt door Don de Grebber. Door Yvonne Roosendaal. We zitten hier eigenlijk. Zaterdag tussen 10 en 12. Het, het houdt ook nooit op met het circuit. Pascal van de Beek, uh, bedankt voor, uh, voor de techniek. En graag tot volgende week. En straks veel plezier met het programma Zandvoort op Zaterdag. Dag.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 In Arnhem is het congres aan de gang waarin de CDA-leden zich kunnen uitspreken over de coalitie met VVD en PVV. Uit de bijdrage tot nu toe blijkt de verdeeldheid in de partij. Er komen zowel voor als tegenstanders van samenwerking aan het woord. Al waren onder de eerste sprekers vooral mensen die niets zien in de coalitie. Ze zijn het er vooral niet mee eens dat wordt samengewerkt met de PVV. Deze sprekers gebruikten woorden als historische vergissing, geur van onreinheid, een bruin akkoord en een onzalige latrelatie. Maar er waren ook leden die juist positief zijn. Eén spreker noemde het een redelijk akkoord. We hebben een kabinet nodig waarvan het CDA de kern uitmaakt. Een ander haalde uit naar oudgedienden als Van Acht, Lubbers en Aantjes die veel kritiek hebben op samenwerking met de PVV. Volgens deze spreker hebben die onderhandelaar Verhagen een dolk in de rug gestoken. Onderhandelaar Bijlenveld benadrukte dat de PVV niet in het kabinet zit, maar het alleen gedoogt. De korpsbeheerders zeggen dat er geen geld is voor 3000 nieuwe agenten, zoals het komende kabinet wil. Volgens hen moet er op basis van de berekeningen van het nieuwe kabinet zelfs 1300 man uit. De korpsbeheerders wijzen erop.